De Franse president Macron heeft zijn staatsbezoek aan Duitsland afgezegd vanwege de rellen in zijn land. Het is al dagen onrustig na de dood van de 17-jarige Nahel, die van de week werd doodgeschoten door een politieagent. In heel Frankrijk werden vannacht meer dan 1300 reelschoppers en plunderaars opgepakt. De Nederlandse autocureur Dilano van het Hof is bij een crash om het leven gekomen. De Dordrechtenaar deed mee aan een wedstrijd op het circuit van Spa in België... Hij raakte de controle kwijt op het circuit en werd hard geraakt door een andere coureur. Van het Hof reed voor het Nederlandse team van MP Motorsport. Hij was 18 jaar. SP-Kamerlid Renske Leijten verlaat na 17 jaar de Tweede Kamer. In een toespraak tot de partijraad van de SP... zei ze dat het in de politiek Den Haag giftig is en dat het daar te traag gaat. Ze wil weer terug naar de echte samenleving, zei ze... Leidt voerde Voorde in de Kamer vooral het woord over zorgkwesties. Samen met collega-kamerleden Omtzigt en Azarkan hielp ze het toeslagenschandaal bloot te leggen. Dinsdag neemt Leidt officieel afscheid van de Tweede Kamer.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 Veel vertraging in de regio Amsterdam en dat heeft vooral te maken met de werkzaamheden op de A10 Noord. Zoals op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Muiden en Knoop het Watergraasmeer. Daar rijdt het langzaam over 5 kilometer, vertraging drie kwartier. De A2 Utrecht richting Amsterdam voor Amsterdam Zuidoost, 7 kilometer file en een kwartier op onthoud. De A10 Zuid in beide richtingen ter hoogte van Watergraasmeer, daar heb je een 20 minuten vertraging. En tot de N522 Belmeer richting Amstelveen voor de aansluiting met de A9. Twee kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de AWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag. making your mind ...van het uh, derde uur, Benno. Uh, making Your Mind Up. Dat was uh, de single van uh, Baxvis. Vis. We hadden okay. het net over uh, rondje rem. Een mooi verhaal van uh, Jan Willem. Volgende week, zaterdag, de grote race natuurlijk. En ja. dan... Uh, de zondag uitlopen naar zondag met allerlei activiteiten bij de watersportvereniging hier in Zandvoort. Precies. Het derde uur alweer, waaronder de Grand Prix in Oostenrijk. Ja, met Rendel Lossen. En we gaan natuurlijk Rendel straks bellen om kwart over vier. Um, en natuurlijk gaan we met Rendel ook hebben over de jonge oudcoureur die ons ontvallen is, Dilano van het Hof. ...uit Dordrecht uh, vanmiddag op uh, Ski Spa-Francorchamps... ...waar Rendolf volgende week weer is. Dus zo uh, so, so komt alles weer samen. Dan hebben we toch het beest van de week. En eens even kijken wat we dan... ...en uh, misschien nog wat Uvo, <laughs> dagen inhaakdagen. <laughs> dag is het morgen, maar we hebben nog meer inhaakdagen... ...en het is altijd wel weer leuk om dat even met elkaar door te nemen... Uh, zoals een dag en blijf uit de zondag. Dus uh, het gaat maar Het wordt norm. steeds gekker bij jou. Uh, uh, ja, ja, Jonge, uh, jongen, uh, jongen, jongen. Heel mooi uh, onderwerp, uh, de inhaakdagen. Ja, ja. krijg je nog eens uh, wat te horen. Welke uh, dagen er allemaal zijn. Uh, precies, precies. Nou ja, Blijf lekker luisteren, de Zandvoortse radio. We zijn er nog tot aan vijf uh, uur vanmiddag. Met Zandvoort op zaterdag. En heel veel lekkere muziek natuurlijk. En heel veel uh, classics, want uh, daar houden we nou eenmaal van, hè? Ja, wel. Dus Chaka Khan, die hebben we al een hele tijd niet gedraaid, die dame. Hier is ze met Ain't Nobody. Shaka Khan met uh, Ain't Nobody. elke Renault Lawson met The Pit Reports, Maar eerst deze van Earth, Wind and Fire. Dit is een hele mooie single van Earth Winter Fire, You're de Fantasy. FM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, het is uh, kwart over vier, uh, precies. En dat betekent weer tijd voor uh, de Pit Reports. En uh, heren, goedemiddag uh, trouwens, uh, Randall. Goedemiddag, goedemiddag. Goedemiddag, Ja. ja. We, we het weten, juist we in de het de nieuws... ...bij de, uh, de pijp, heb ik gemerkt, vorige ja, <laughs> week. Ja, ja, zeker. Maar we hoorden <laughs> juist uh, in het nieuws... Uh, ...dat hele treurige bericht vanuit uh, Spa... Ja. ...met die MP motorsportcoureur? Uh, coureur ja, Dilano van het Hof. Uh, 18-jarige jongen die zijn dromen natuurlijk meegaan. Het uh, waarmaken was uh, in de Formule 4. Uh, in het uh, Formule Regional European Championship bij Alpine. Uh, een jongen met heel veel talent. Uh, die ook best wel uh, heel erg gevolgd werd uh, in de wereld. Ook de andere teams. En die gewoon ja, echt probeerde natuurlijk gewoon uh, die stap te maken. Waar iedereen natuurlijk heel graag heen wil: Formule 1. En ja, weer gewoon een vreselijk ongeluk uh, op spaar. Wat blijft dat toch een uh, gevaarlijk circuit? Juist ja, dat zo, want uh, je bent er zelf volgende week, dus, maar wat maakt het gevaarlijker dan bijvoorbeeld Zandvoort? Nou, toch hoge snelheden. En, uh, en een klein foutje wordt daar iets meer afgestraft als, uh, als uh, op een zandvoort en dergelijke. Ja, even gewoon heel eerlijk, elk circuit is gevaarlijk. Autosport blijft gevaarlijk. Ja, en, uh, de Formule 4 is een hele veilige klasse. Het zijn hele mooie auto's, heel veilige auto's. Maar ja, niks, niks, niks is uh, dat er niks kan gebeuren. Er is nee. altijd wat gebeurd en we hebben het nu weer gezien. Uh, ik weet de omstandigheden niet hoor. Het is uh, bovenaan uh, op Camel Street is het gebeurd. Uh, zeg maar dan kom je boven en dan ga je rechtdoor. door. Het schijnt heel erg verschrikkelijk slecht weer geweest te zijn. Bij weinig zicht. Iemand gespint. uitwijken, toestand. Anderen tegen haar gereden. Ja Dan eigenlijk, zeg ik, dan ben je pas een chassier. En je wil het niet. Maar dan gebeuren dit ongeluk. Ja. En ja, die Lano, zeker met 18 jaar. Ja, jongens, hebben we hebben het over. Dat zijn jongens die volgen in dromen. Ja. Ja. En dat wordt dan in één keer. wordt dat zeg maar. mega, mega, mega verstoord. En, ja. uh, en voornamelijk voor de familie natuurlijk. En alle vrienden. En ja. Ja. Ook zeker voor MP Motorsport. Want ik weet, dat is een. Een hele echte familie. Uh, die doen er alles aan om de top te halen. En ook zo'n jongen... Zo de jongens worden daar goed gecoacht. En uh, ja, dan, dat wil je gewoon niet. Moe echt verschrikkelijk. Nou, ik lees over Dilano dat uh, op zijn eigen Wikipedia-pagina... Die uh, ook uh, prompt is aangepast... Dat in 2021 maakte hij zijn debut in de, deze formuleklasse. Ja, vanuit de karting. En dat deed hij volgens mij eh, eerst in het kampioenschap van de Verenigde Arabische Emiraten. En daarna heeft hij volgens mij uh, uh, uh, in Spanje, Spaanse, dat formule uh, Richard European Championship... is een zeg maar, formule 4 kampioenschap uh, met verschillende, uh, ja zeg maar, uh, ik noem maar edities door Europa. Dus ja, ja. Het Spaanse, Franse uh, Duitse kampioenschap. Uh, en uh, hij heeft volgens mij, ik moet even goed gaan nadenken hoor. Ik volg ze ook niet allemaal, maar volgens mij heeft hij uh, de Spaanse kampioenschap... Toen met de MP motorsport is hij kampioen geworden. Dus ja, ja, ja. Het is een jongen die gewoon uh, echt wel gewoon. Uh, ik geloof dat hij toen ook in dat seizoen was. Hij serieus uh, openmachtig. Want hij won geloof ik, iets zo uh, 8, 9, misschien 10 wedstrijden. Dus wel serieus uh, openmachtig in, in dat uh, kampioenschap. Ja. Een jongen met heel veel talent. En bij MP motorsport weet je ook dat die talenten zich verder kunnen doorontwikkelen naar hogere klasse. Hè? Ja, naar ja. de Formule 2, naar gewoon naar andere series. Formule 3. En uh, ja, dat is helaas nu uh, ook. Ik vind het ook heel erg uh, natuurlijk eerst plaats voor de familie. Ja. Maar ook voor MP Motorsport. Want die, die leiden die jongens echt gewoon goed op. Ja, Klaar. precies, precies. En dit is, dit is een knauw. Een heel groot knauw. En uh, ik vind trouwens heel, heel goed uh, hoe de VIA daar gelijk op uh, ge, meegewerkt hebben. Die hebben al een uh, minuut stilte gehouden bij uh, aanvang voor de GP2-wedstrijd uh, uh, in Oostenrijk. Ja. Uh, de, uh, op de Red Bullring. Ja, uh, dat vind ik gewoon heel knap. En dat vind ik uh, dat ze dat uh, heel, heel respectvol hebben gedaan. Ja. Die Formule 4-klasse, daar horen wij in Nederland eigenlijk niet veel van. Of niks van. Wat wat is dat precies voor een klasse? Ja, je moet het eigenlijk een beetje zien. Uh, het is een heel mooi autootje. Uh, uh, met, uh, in feite door... door uh, ik weet niet eens wat je ziet. Uh, sorry, zover ben ik ook niet. Maar uh, bij Alpine, door, helemaal door Alpine... Uh, wordt dat helemaal gigantisch zeg maar, uh, gepromoot. Uh, je moet ik denk, het denk ik een beetje gaan vergelijken. Alleen, Er zijn natuurlijk veel meer high-techers vroeger... met de Formule Ford van vroeger. En, oh, ja. uh, we hebben natuurlijk niet echt meer... een hele lage uh, Formule-klasse. Nee. En die Formule 4 uh, wordt er heel erg... door de 4 jaar wordt die uh, gewoon ook... Uh, zeg maar, in het licht Gezet. En uh, zit zitten hele mooie teams in. Ook enorm veel talenten uh, ja. uit, uit heel Europa. En dat is, is wel een beetje de kraamkamer van de autosport... naar de, ja, de nieuwe lichting Formule, zeg maar, formule 1-rijders. Ja, ja, ja, ja, ja. Uh, het is niet meer zo dat je de Formule 1 tegenwoordig heel makkelijk kan bereiken. Je moet bepaalde nee. punten halen natuurlijk en dat soort dingen. Het is niet meer zo van je bent een heel groot talent... huppakee, boem, zit in de Formule 1. Dat is ja. voorbij. Ja, ja. uh, dus je moet wel een beetje alle stappen doorlopen. En vooral in die Formule 4 zitten heel veel jonge jongens... die dat uh, gewoon ja, daar hun dromen langs open water maken. Ja, en ja. die Lano was er eentje van. Ja, absoluut. Precies. Dan ga jij zelf volgende week ook naar Spa, francorchamps Wat ga je daar ja. doen? Wij, wij gaan heel iets anders doen hoor. Nee. Nee, uh, wij gaan, uh, we hebben daar de Spa Summer Classic en dat is een, een mega groot evenement met uh, geloof 12 race series met voornamelijk historische autosport. Oké. Okay. Dus uh, daar rijden formuleauto's, uh, uh, tourwagens, uh, echt van alles. Hallo. Uh, Zo'n beetje 2000. Ja, oké. Okay. Ja, je viel even weg. Oh, ik viel e even weg. Oké. Okay. Ja. Goed. En um, nou, dat wordt een, een heel mooi race-evenement uh, daarop. Uh, ja, meer dan 600 uh, auto's staan daar. Dus zo, een, wauw! Ja, ja, ja. Uh, prachtig, ook gratis voor het publiek. Okay. Dus je kan er gewoon heen. Dus je hoeft geen kaartje te kopen. En uh, ja, de hele dag van s morgens tot s avonds laat autosport. Ja, dus ja, ja. Dat ja, ja is, uh, prachtig. Ja, ja. En hopen op een beetje mooi weer dan, hè, Rendel. Ja, Niet nee, dat je, dan dan je dan dan daar uh, in de modder moet parkeren ergens uh, rondom uh, het circuit. Nou, de laatste drie, drie jaar heb ik daar in de gelegen. Dus is het oké. Okay. Ja, ik ben er ook bang voor. Maar ja, ja. <laughs> en dan, Rennel, dan zakken we nog even wat verder naar het zuiden uit. Naar uh, Le Mans. Uh, want ja. er is dit weekend ook een, een, een behoorlijk leuk evenement aan de gang. Ja, Le Mans Classic. 100 jaar Le Mans natuurlijk. Hè. Oh ja. Uh, natuurlijk oh. Al, uh, dit jaar tijdens de 24 uur, wat door Ferrari werd gewonnen. Uh, ook, uh, ook iconisch nu gelijk. Uh, het 100-jarig bestaan van uh, Le Mans. Is nu uh, Le Mans Classic aan de Line, of is hij nu bezig? En Lamar Classic is eigenlijk uh, nog veel leuker dan de 24 uur van Lamar. Oh ja? Want je wordt daar in feite, krijg je 6, 7 plateaus noemen ze dat. Met allemaal verschillende autosport van de auto's die op Lamar hebben gereden. Okay. Dus uh, je kan vanaf de jaren 30 tot en met uh, de hedendaagse auto's genieten. En die, uh, die rijden allemaal een wedstrijd van een uur, of drie kwartier geloof ik. En uh, dat gaat ook gewoon 24 uur door. Dus Zo. Uh, elke. elke, elke ...vier keer in actie. Nou, dat is uh, nu overdag, maar ook in de avond en in de nacht. En dat is het leukste is dat je eigenlijk elk uur... ...krijg je een andere wedstrijd voorgeschoten op, ja, ja. Met Dat zijn allemaal auto's die origineel op Le Mans gereden hebben. Dus Zo. ja, dat is... Uh, en ik kan je vertellen, als je dan de jaar 20 en jaar 30 auto's... Uh, ...die Bentley's en dat soort dingen ziet... ...en hmm. de jongens de hoek omkomen zeilen... ...dat is één groot feest. Ja, ja, groot ja. Feest. Ja, ja, ja, ja, ja. En er zijn natuurlijk een hele hoop uh, oud-coureurs... ...die ook op Le Mans hebben gereden... ...zijn ja. allemaal aanwezig daar. Dus, ja, dus ja, ja, ja. Icon Iconisch evenement... Uh, Overigens, uh, via Facebook op de uh, pagina van Peter Auto ook live te bekijken. Dus, uh, Oké. Okay. dat is de organisator. En uh, Peter Auto, uh, Facebook, ga daar gewoon heen. Daar zijn allemaal live beelden. Uh, en uh, jongens, uh, ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar het is leuk uh, wat er op de openste in Red Bull gebeurt. Dus uh, op de Red Bull in gebeurt. <laughs> ja. ja, want dat is uh, Max, Max, Max, Max, ja. Max. En oranje. oranje. Oranje, oranje. Oranje ook, ja. Want het is uh, eigenlijk uh, gewoon een, een beetje Sanford uh, in uh, Oostenrijk. Ja, ja, alleen wat er van de week wordt gezegd dat er 300.000 Nederlanders zitten. Nou, ik zou niet weten waar je die op die berg kwijt moet. Maar, nee, nee uh, dat is... Die, die zitten er echt niet hoor. Maar een die beetje er overdreven. Er zitten er wel heel veel. Maar die zitten er geen 300.000. Maar ik, uh, als je, er was uh, vanmorgen een heel mooi shot van boven. De, de, de, de is daar, en een redelijk oranje. Ja. Zeker. En ze mogen ook een biertje drinken, hè? heb ik uh, toch ja, uiteindelijk ja, gehoord. Ja, Buiten, niet op de tribunes. Buiten in de fanzone, die zit aan de voorkant van het circuit, daar mag het. Maar op de tribunes is het absoluut verboden. Oké, okay, oké. Okay. Dat ja. naar aanleiding van de nadigheid van de verleden jaar, hè, oh, geloof ja, ik. Boy, jongens, ja, jongens, is, is er wel het een en ander gebeurd. En uh, nu hebben ze gewoon gezegd, jongens, mag niet meer. Hoe ze dat controleren, ik heb geen idee hoor. Ja. Jongens, het is daar zo wijd verspreid En uh, dat het uh, uh, bijna onmogelijk is, denk ik. Maar ja, aan de andere kant, jongens. Uh, autosport is om er een feestje van te maken. Vandaag hebben we een uh, verschrikkelijke dag in autosport ja. met Dilano. Maar autosport is voornamelijk om er een heel groot feestje van te maken. Door... Ja, de sfeer, nou, de beleving. De, uh, feest... Ja, ja maak er een leuk feestje van, klaar. Zeker, ja. nou ja. ja. Sorry. Dat, en, uh, dat, feestje, dat feestje, dat feestje... Uh, ja, ik denk, uh, we gaan hokje daar in uh, Oostenrijk... want we hadden vandaag een uh, shoot-out... Ja, ja, maar dat is een sprintwedstrijd. En, uh, een sprint shoot shootout. <laughs> ja, jongens, ik weet nog steeds niet wat ik daar nou van moet vinden. En uh, weet je, ze hebben, uh, gisteren hebben ze gewoon de kwalificatie gehad. Nou, uh, als ik eerlijk moet zeggen, jongen, uh, we hebben het wel eens over de. Ja, Max, uh, niemand komt in de buurt van Max. We hadden op een gegeven moment twintig auto's binnen een seconde. Ja. Dus één, keer, oh, is één ja. keer knipperen met je ogen en dan is het hele het veld voorbij. <laughs> Eén rondje. Ja. Dus waar hebben we het over nee. in Hemelsnaam? Het scheelt echt een haar. Nee, het scheelt helemaal niks. Uh, de Formule 1 zit zo dicht op A. Je, gaat, je praat over honderden en duizenden van secondes, ja, een heel klein foutje en je je, je laat het gewoon tien treetjes naar beneden, zeg maar. daar gaat het in principe helemaal om. Uh. Nou, dat was dat, dat, dat, dat voor morgen dan. De shootout van morgen was natuurlijk ook wel weer max. Gewoon, het zat wat verder uit elkaar, moet ik zeggen. Het veld. Maar ik vraag me alleen wel een beetje af: met de puntentelling die ze vanmiddag gaan rijden met de wedstrijd. Waar, waar het heeft dit voor zin? Um, zorg dan ook dat zo'n sprintwedstrijd ergens toe doet. Je hebt, wat heb je? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 punt. Ja, lig je twee plaatsen erachter. Ga je echt niet meer open inhalen. Heeft helemaal geen zin. Nee. En, um, dus ik vind het een beetje. Ja, het is leuk om het publiek te vermaken zo'n dus een extra wedstrijd. Maar voor een kampioenschap heb ik echt iets, waar zijn we helemaal mee bezig. Maar ja, ja. Dat ook, geeft dat ook 25 punten. En dan gaan ze, dan gaan ze ervoor. Ja, zeker. Dat wel. Ja, ja. En dan weten ze ook dat ze gewoon even serieus moeten trappen. Gewoon even die paar rondjes. Ja, en daar wordt er wel iets meer om weg te geven. Nu heb ik zelf zoiets van, ja, nou. Het is heel simpel. Zou Max uitvallen vanmiddag? Nou, dan is hij maximaal 8 punten kwijt. Ja, ja, ja, daarom dus. Uh, en we hebben weer uh, een stap op uh, Paul dan voor de, voor de sprintrace. Uh, Perez ja. op twee en uh, Norris op uh, drie. Dat is wel mooi, hè? Ja, de Verraai uh, is gewoon op de uh, rij erachter. Dus die Italianen zijn, uh, zijn weer uh, helemaal in de war Dat vergeet ja. mooi, dat, dat mooie autosport altijd. Ja, zeker. En de, en de Vries staat er natuurlijk ook redelijk bij. Moe, uh, gisteren was het natuurlijk gewoon weer dramatisch. Moe, uh, ja, dramatisch, jongens. Als je kijkt naar de tijden. Hey, mannetje kan gewoon echt sturen. Ja. En, en, en dan staat hij wel twintigste. Maar ik heb nog wel van, nou oké, okay, het zal leuk zijn als je een keer voor het Tsunoda staat. Maar ja, het gaat om niks, hè. Het gaat echt om niks. Je kan in, in, die, in die seconde kan je een biertje ineens opdrinken. Dus... Ja, ik heb een beetje bij, uh, bij Nick de Vries heb ik een beetje het idee dat het net met de planning van wanneer gaat hij de baan op uh, te maken heeft. Ja, ik weet niet. Het, ik vind alles met de planning van Alvertouw totaal niet dramatisch. <lacht> het, gaat, het gaat helemaal om een beetje. Ik weet niet wat er aan de hand is. Uh, het zou nu even goed zijn als hij gewoon een hele goede wedstrijd morgen rijdt. Als hij in de sprintwedstrijd even gewoon een paar leuke inhalen acties kan zien en voor ze weer het teamgenootje kan eindigen. Het gaat daar nergens om. Ik denk niet, denk, denk niet dat hij in de punten kan komen. Maar het gaat er gewoon nu even om. Gewoon dat, hij moet even nu zijn ballen laten zien. Uh, en dan is ook iedereen weer gelijk even om. En uh, daar gaat het om. Want het is nu ja. maar één grote negatieve spiraal natuurlijk over die jongen. Ja. Maar hey, even iedereen die dat zegt en iedereen die over praat uh, hij zit in de Formule 1 en wij niet. Ja, ja Zeg, Renon, nog even die, uh, die Facebookpagina van die Peter. Hoe, uh... Peter, auto. Peter en dan gewoon auto dracht. Oh, ja ja, ja, ja, ja. En ga ja. daar kijken. Er zijn allemaal live beelden. Jongens, het is zo genieten. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Peter Otto. Ja, Peter ja, ja mooi. Peter ja, dat is de organisator. En ik vind het even leuk zitten net de beelden te kijken. Ze zijn, uh, die is gelukkig ook weer beter. En een hele grote icoon. Pascal Pascarolo zijn ze aan het interviewen daar. En uh, dat is natuurlijk wel Mr. LeMans. Die is zo vaak gereden dat LeMans zo niet eens meer weet hoe vaak hij het gedaan heeft. Dus, dat <laughs> Goed. zijn de twee jongens, zullen we zeggen. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Helemaal geweldig. Ja, ja. Gewoon uh, ga het kijken. Ga naar Facebook ga kijken. Ga die livebeelden kijken. Het is zo genieten. Het is zo. Oké, okay, maar de sprint gaat ook beginnen. Hè? Nu in uh, Oostenrijk ja, uh, ja, nog uh, ja. twee minuten te gaan. En dan uh, is de start van de sprintrace. Ja, Wij ja. gaan ja. er volgen. Wij gaan er volgen. Ik ga er ook voor zitten. Dan gaat het helemaal goed komen. Okay. Zeker. Dankjewel, Rendon. De prijs. Ja. En volgende week vanuit hè. Ja, ja. Op 06 je 06. Komt goed. Oké. Okay. Okay. Tot dan, Rendon. Dankjewel. Hoi. Fijn weekend. Hoi.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 I was such a rebel So dance your own dance And never forget, forget. Nubli HM I heard my father say Every generation has its way I need to disobey Nubli HM It's in your destiny I need to disagree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 I heard my father say Every generation has its way I need to disobey Newly H&M &E. It's in your destiny I need to disagree But who's getting way. For love or faith, it's all safe. One of these days you say that love will be the cure. I'm not so sure. Noubliez jamais. Nou, tijdens uh, de sprintrace uh, daar in uh, Oostenrijk uh, regent het, uh, Benno. Dus uh, oh, dat, uh, dat is kan mooi. wel eens een hele spannende gaan worden. We ja, hou ja, ja. je uiteraard op de hoogte in het uh, laatste half uur van Zandvoort op uh, zaterdag. Nogmaals, snelle goedemiddag. We zitten een beetje in de Dance Classics. En dat is ook leuk, want uh, deze kwam ik ook tegen. De zeggen van, hey Woody, hier is Roses. Ja, dat doet me aan de reclame denken van een. Uh... Ja, prijsvrij of zo. Uh, van, uh, nou, daar had ik zin in. Oh, okay. tegen, tegen de vader, oh, uh, ja, weet je ja, wel. Ja, ja, ja. Oké, okay, nou, dat was uh, Heywood en uh, Roses uh, Back to the 80s. Ja. Nou, uh, regenreizen, uh, regen race so, uh, uh, op Spielberg. was even glimmer en glijden. Glimmer die... en glijden bij no, de start. We ja. waren net op tijd ja. om moeten te volgen. En uh, één mist, uh, één muur van water eigenlijk. Het is uh, gelukkig dat die camera's dicht op de baan staan... zodat we dat uh, nog kunnen volgen... maar Gaat de camera wat hoger, wat hogere camera's... dan zie je eigenlijk helemaal niets. Gewoon één wit beeld van water... En, uh, nou ja, even kijken. Verstappen nog steeds op 1 dan op 1,8 seconden. Uh, dan wie is dat? Hul Hulkenberg. Hulkenberg natuurlijk. En dan Perez. Hè? En dan Perez. Dus, uh, Perez. 2,9. 3,0 ja. zelfs. Oké. Okay, en uh, is, uh, ja, dan uh, komt uh, de eerste Ferrari van Sainz ja, op 4 uh, seconden achterstand. Nou, okay, maar ja, ja, het is meer uh, de auto op de baan houden dan dat je nog echt uh, kan reizen uh, volgens mij. Precies. En zorgen dat je niet eraf getikt wordt door een collega die uh, iets enthousiast... Nick de Vries op dit moment op P16. En oh. de snelste ronde voor Max Verstappen We gaan uit Beest van de Week. Ja, het Beest van de Week, nou dat is ook een, een lieverd. Een, het, hij heet Pepper en is een Labrador Retriever. Een hond van twee jaar oud en is weggehaald met heel veel honden uit een schuur. Dus hij heeft nog nooit een baas of een huis gehad. Oh, dat is wel zierig. Uh, maar het is ondanks alles een vriendelijke en enthousiaste. Hond naar mensen, en gek op aandacht en zoekt een baasje die met tijd en geduld um, kan laten wennen. En kinderen is hij niet gewend, maar ze denken van het dierenhuis Kennenbaland. Dat hij prima met kinderen kan samenwonen. Met andere honden kan hij goed overweg. Maar hij uh, vermaakt zich ook dan prima met die andere honden op het speelveld van het uh, dierenhuis. Loslopen Dat uh, is nog niet te zeggen of hij dat uh, kan. Maar wel, hij moet nog echt wennen. Uh, even kijken. En katten in huis. Dat is ook nog een, een puntje van aandacht. Uh, hij is dus niet gewend om alleen thuis te blijven. En zoekt een plek waar het allemaal rustig opgebouwd kan worden. Omdat hij nog nooit, in, zoals eerder gezegd, een huis heeft gehad. En... Uh, is dan ook nog niet volledig zindelijk. Dit is ook een kwestie van geduld en aanleren. Het is niet te geloven. Het is gewoon een, een, een volle schuur met allemaal honden. Ik lees wel eens die berichten van de week... ook een, over een zogenaamde hobbyfokker noemen ze dat... die dan uh, in allerlei schuren en, uh, en honden houdt om uh, daar uh, toch nog een, een soort betaalde hobby aan over te houden. Ja, en uh, ja, barmelijke omstandigheden ja, vaak. Ja, vaak wel. Ja, vaak wel. En, nou ja, uh, gaan we even de checklist af. Is uh, geboren op 24 mei 2021. Uh, is dus plaatsbaar. Kan bij kinderen, kan bij honden. Onder voorwaarden bij katten. Heeft geen speciale zorg nodig. Is inmiddels wel gecastreerd. Is nog onbekend of hij alleen thuis kan blijven. Zoals eerder gezegd, er moet nog natuurlijk daarin worden opgevoed. kan Kamene auto, gedrag aan de lijn is goed... Beheerst geen basiscommando, maar wel te leren. Is zindelijk met een klein vraagtekentje erbij. Uh, daar moet nog ook wat uh, uh, aan gewerkt worden. Is niet waakzaam, dus daar hoef je Pepper niet voor in huis te halen. Uh, heeft een schofthoogte tussen de 30 en 50 centimeter. Heeft weinig uh, vachtverzorging nodig... En loslopen het kan hij niet, maar het is allemaal wel te leren. Dieren thuis kennen we land aan de case op straat nummer 5 in ons eigen Zandvoort. En daar vind je ook alle informatie terug op ikzoekikzoekbaars.dierenbescherming. NL. Een mooi dier van de week. Dankjewel, uh, Benno, daarvoor. We gaan nog even naar Oostenrijk. Want uh, ze lieten net uh, de boordradio's horen van uh, zowel Perez als uh, van uh, Max Verstappen. En oh. die hadden het met elkaar aan de stok. Oh ja. Want Max die schreeuwde over de boordradio: hij. hij... ...duwt me van de baan af. Oh, ja, ja. En uh, Perez van... ...waar is die Verstappen mee bezig? <lacht> dus uh, nou, dat zijn dan twee teamgenoten. en oh, Zo lichaam. gaat het allemaal daar ja, uh, ja, ja, ja. in Oostenrijk. Machtsverstappen op dit moment uh, op P1... ...met de snelste ronde. Gevolgd door Hulkenberg op 2,5 seconde achterstand. En dan Perez weer op 1,9 van Hulkenberg En uh, de andere Nederlander... Nick de Vries momenteel op P16 net nog uh, 18 ronden te gaan in deze sprintrace. Net hadden we een hond en nu hebben we een vreemde eend. Oh. Want uh, ja, daar gaat het plaatje van Lisa en de Dijkstra over. Leuk plaatje trouwens. moet met mijn sokken.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 I no.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 Deze week was je nog in Nederland. Deze de weekend en dit was een hele grote hit van hem. Um, je met uh, I Feel it coming. We gaan eens even kijken hoe het in Oostenrijk gaat. CFM Race Radio, Pit Report. Report. We schakelen over naar onze uh, verslaggever ter plek. Ik hoop dat hij nog uh, wat uh, kan zien met al die regen daar op de baan bent aan <hijde> Wat zeg je dat allemaal mooi? <laughs> nou ja, de laatste ronde alweer van deze sprint race. En uh, wat ik zelf uh, heel erg opvallend nee, vind. Nee, we zitten net uh, op de helft. Oh, we zitten Toch op niet de eens. helft. Ja. dacht dat ik zag de laatste leppen. Laatste uh, nee, 11 van uh, 24. Oh, okay. oh, oh ja, inderdaad, je hebt gelijk. Ja, ik zit er wat verder vanaf. Nou ja, Max Verstappen die rijdt nog steeds uh, voorop. En het is ongelooflijk uh, per ronde. Dat is mijn indruk in ieder geval. Gewoon. 1 uh, seconde afstand van zijn concurrenten. Dat is. Uh, nou, dan moet je toch wel bloed en bloedhart rijden. In die. Uh in deze race. Zeker, ze en, blijven en, allemaal bij elkaar behalve Max, die jou, is ja. uh, even, even ja. weg. Je zou bijna denken, Max hij heeft ontzettende hekel aan regen, zodat je denkt, ik moet hard rijden, dan ik ga weer terug. Uh, dus, uh, maar uh, het is het tegendeel, want Max is juist een echte regenrijder. Hè. Hij voelt zich best wel thuis op een natte baan. Ja, ze en, vragen nu van uh, welke banden uh, kunnen we al naar de gewone banden toe, zeg maar naar de slicks. Okay. Hij zegt, uh, nee, nog steeds uh, intermediate uh, weer, dus uh, nog ja, steeds uh, ja. de halve regenbandjes. Ja, Ja, ja, ja. ja. Ja, ja. Nou ja, hij doet het uh, beslist goed. En uh, dus nog een, uh, een halve race te gaan. Uh, dat gaan wij helaas niet meer meemaken. Want het is ongeveer... Nou, ik hoop wel dat dus ze meemaken, maar me niet in ja. de uitzending <laughs> ja. Maar iets, iets meer dan een minuut per ronde. En, ja, ja, ja. Uh, Dus dat, uh, dat uh, gaat niet lukken. Maar, dat gaat het zeker niet lukken. Maar, maar maakt niet uit. Uh, het gaat uh, de Nederlander goed af. En als hij zo door blijft rijden, gaat hij het zeker redden. En ja. uh, achter hem ja, dan worden toch nog behoorlijk robbertjes uh, geknokt. Ik zie ja, die Perez, uh, die heeft het uh, volgens mij aardig aan de stok met die Hulkenberg. En, uh, en daarachter rijdt nog iemand, uh, Perez. Even kijken, nee, wie is dat? Uh, die Ferrari-meneer, hè? Die, uh... Ja, Sainz. En, ja de, Sainz. en Perez is Hulkenberg voorbij. Dat is natuurlijk ook altijd wel weer goed nieuws voor Red Bull. Zeker. Nou ja, Hulkenberg doet het ook uh, goed uh, in de Haas op dit moment op de derde plek. Dus een mooie prestatie. Wij gaan weer even lekker wat muziek draaien bij nou ja. Hier is de single van Bill Medley en Jennifer Warnes.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 we seem to understand the urgency. Just remember, you're the one thing on. so I can't the up. So I'll tell you. een prachtige plaat. Bill Medley en Jennifer Warnes en I've had the time of my the life. ZFM Race Radio. Pit Report. Ik zal even het de ene naar de andere pit report. Want we gaan weer even naar uh, Oostenrijk uh, schakelen. Want uh, hoe is het daar uh, Benno uh, nog steeds aan het regenen trouwens? Uh, nou, dat kan ik eigenlijk niet zo goed zien. Het is in ieder geval op de baan nog aardig nat. Want ik zie die autootjes toch nog af en toe uitbreken. Dan moeten wel sterk gecorrigeerd worden in het veld. En, uh, maar de spray achter de auto's wordt toch wel uh, minder. Dus ik uh, vermoed dat het droger en droger wordt. Uh, wat zei je nou net over? Uh, Max werd gevraagd of hij nog op zijn interminiërs uh, door moest rijden. Of, ja, of de sliks. Of de sliks. Nou, ja, nou, hij kiest nog voor de intermediates. Hij rijdt daar nog, nog steeds op kop na 17 ronden. En zijn voorsprong is gegroeid tot meer dan 11 seconden. Ja, die 17 ronden gaat hij ook niet meer uh, de pits in, denk ik, hoor. Nee, dat denk ik ook niet. Dat is even volmaken en die bandjes oprijden. En dan is het helemaal goed. Um, eens even kijken. Ik heb nog even een update over het nieuws. Dat woensdag uh, 5 juli... Daar uh, had ik uh, twee uur geleden nog 14 mm regen uh, voorspeld. En uh, dat is inmiddels opgelopen naar 16 mm regen. Dus 16 liter water per vierkante meter. Hier in Zandvoort gaat er vallen. En uh, er is maar 25% kans op zongen. Het wordt trouwens wel 19 graden, dus koud wordt het niet. En woensdag is het ook dag, Dus als je denkt: van, uh, ik ga ze even lekker weer voor uh, de... ja, ja, ja, ik om had, buiten nee. met de bikini aan. En dan, uh, er zit trouwens een heel verhaal achter achter die bikini. Er, is, er zijn twee Fransen die uh, strijden eigenlijk... of hebben gestreden, want het is al lang geleden... om wie die bikini heeft uitgevonden. En uh, waar komt die naam bikini vandaan? Nou, dat is uh, vier dagen na de kernproeven op Bikini Atoll. Het is een eiland in de Stille Zuidzee... Hier stond de lancering van het tweeledige badpak gepland... En een van de Franse heren die wilde voor zijn ontwerp een naam hebben. die bij de mensen zou blijven hangen. Nou, en dat is met die Bikini Atoll is dat prima gelukt. En we hebben het er vandaag de dag nog over. En um, eens even kijken, wanneer was dat dan eigenlijk? Die, uh, nou, dat is lang geleden, uh, eind. Uh, Vorige eeuw was dat uh, die... Uh, Ook honderd jaar geleden waarschijnlijk? N nou, nou dat, uh, dat niet. Maar wel een jaartje of uh, 60, uh, 50, 60. Dat uh, dat uh, ik uh, ja, ja. Okay. Dus, uh, nou, en, en ja, die Duitsers, als ze dan uh, ja, boven zeg maar, uh, topless uh, gaan... Hè, dat noemen ze Oben uh, Onen. Oh ja. onder. Oké, oké. En ondertussen zie ik toch Formule 1-wagens volgens mij op Slix wegrijden. Zie jij dit ja, dat ook? Ja, zeker. Ja, ja. zeker. Dan gaan er gaan heel wat de pits in voor de banden wisselen. Ik ben heel benieuwd hoe dat allemaal gaat verlopen. Ja. En wat je dan nog kan presteren als je nou op de Slix gaat... met inderdaad de laatste zes ronden Precies. te gaan. Ja. Of je daar nog prestatie mee kan verbeteren. Waaronder Hulkenberg. Die is zo goed in de top. Die ja. rijdt nu op medium. Uh, banden En uh, Lewis Hamilton uh, op de soft uh, banden. Hetzelfde geldt voor zijn teamgenoot uh, Russell. En uh, Magnus, de teamgenoot van Hulkenberg. Die rijdt ook weer op de medium banden. Piaz, die heeft ook uh, softs. Uh, Sargent van uh, in de Williams medium uh, de Vries. Rijdt ook op soft trouwens. En uh, Zoe, uh, die rijdt ook op soft banden op dit moment. Aan kop, de top. Hè, de top 11 uh, rijden allemaal nog op de intermediates. Oké. Okay. Nou, goed. Uh... Ja, we gaan naar het nieuws. We gaan naar het nieuws. Dankjewel. Ik... Ja, jij hoeft Zeg dan. Zichselig zometeen, Fred hij, Hij is er dan weer met Entertainment for You. En wij zijn er volgende week weer. Ook gewoon weer, oud vertrouwd, op de zaterdag. Zo Tot dan. Hoi, hoi. Fijne zaterdagavond. Dag.